Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen... omdat het kabinet in 2007 besloot... de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt, meldt de Volkskrant. Het gaat om ROC's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. En door de concurrentie bleven veel cursisten weg van de ROC's. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd... ruim 2,5 miljoen auto's terug naar de garage. Er zijn problemen met de waterpomp en met het stuur. In Nederland gaat het om ruim 27.000 auto's... van de oudere modellen Corolla, Aventus 1.6 en 1.8 benzine... en de Prius 2, gebouwd tussen 2001 en 2009. De eigenaren krijgen allemaal een brief. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt, later van het zuiden uit zon... en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen grijs en mistig, in de middag mogelijk wat zon... en het wordt 4 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal dagelijkse files neemt al snel af. Nog zo'n 60 kilometer. Een paar files vallen op. Die zijn nog wat langer. Op de A27 onder meer. Van Almere naar Utrecht tussen Knoopend Eemles en Beeldhoven 5 kilometer. a 28 vallen Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leuzen 7. A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. In het noorden is de N46 Groningen en Eemshaven... na een ernstige aanrijding tussen Zuidwolde en Bedum... in beide richtingen dicht.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De crisis wordt zwaar gevoeld overal. Dat is ook de boodschap van het kabinet Rutte 2. We ontkomen er niet aan. En die storm voelen werknemers natuurlijk ook. Hoe behoud je je baan? Of vind je werk? Nou, flexibel schijnt het toverwoord te zijn. Of je claimt gewoon geld bij de overheid. Ja, want dat doen namelijk vier grote regionale opleidingscentra. Het Albeda en Zadkin in Rotterdam, het ROC Amsterdam en het ROC Mondriaan in Den Haag. Ze willen een schadevergoeding van 100 miljoen euro van het Rijk. En het gaat dan om het aanbieden van inburgeringslessen. Eerst werden die ROC's verplicht dat te doen. Later besloot de overheid het over te laten aan de vrije markt. Advocaat van de ROC's is Tom Barkhuizen. Meneer Barkhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwijten de ROC's dan nu de overheid? Ja, in feite verwijten ze de overheid bestuurlijke inconsequentie. De overheid heeft heel lang gezegd, jullie moeten die inburgerscursus verzorgen. En de ROC's hebben ze daarop ingesteld, hebben investeringen gedaan, gebouwen uitgebreid, personeel aangetrokken. Vervolgens zijn ze de gaan aanbieden naar grote tevredenheid. En eigenlijk, ja, relatief snel daarna kwam er weer een ander kabinet met andere plannen. Marktwerking moest voorop staan. En dat betekent dat plotseling... Uh, de marktwerking werd ingevoerd. Ja. Private aanbieders op de markt kwamen. Maar daar kunnen en dan ze toch kunnen concurreren? Ze dat, ja, en dat kunnen ze niet, want ze kunnen toch ook gewoon meedoen op die markt? Ja, dat, dat, dat bleek heel erg moeilijk te zijn, uh, omdat juist die ROC's personeel een dienst hebben en hadden uh, dat tegen hogere salarissen en andere CAO-afspraken werkzaam was. En waarom en, uh, eigenlijk? Nou, omdat dat binnen de onderwijssector uh, zo afgesproken met de bonden, daar konden de ROC's nog niet onderuit. Uh -huh. En, en daar op... kunnen ze nog steeds niet onderuit? Nou, uh, die ICO-afspraken gelden nog steeds. Uh, maar in die periode waarin dus concurrentie werd ingevoerd, bleek dat ze om die reden, met name om die reden, niet konden kon concurreren met private aanbieders. Mm. Ik nou, heb natuurlijk ook de afgelopen tijd uh, veel gedoe gehoord bij uh, MBO's, bij ROC's. Uh, rond het Zetkin onder, onder andere, het Albeda College, problemen met derivaten, er uh, is gespeculeerd met geld. Zetkin uh, heeft uh, verlies geleden, leidt bijna elk jaar verlies, vorig jaar zo'n 19 miljoen euro. Is dit niet gewoon het afwentelen van het eigen onbehoorlijke bestuur op de overheid op deze manier? Nee, dit dus is er helemaal los van. Um, wel is het zo dat uh, de ROC's uh, die financiële problemen hebben, um, met name in die problemen terecht zijn gekomen als gevolg van deze wijziging in de wetgeving. Maar ah, wacht even, heeft het Satkin afgelopen jaar verlies geleden van 19 miljoen euro alleen en alleen door die inburgeringscursussen? Nee, ik zeg, ik zeg met name. Als gevolg van de wetswijziging zijn die ROC's in het financieel probleem gekomen. De procedure gaat alleen maar daarover. Ja. En de andere kwestie die u aansnijdt, dat zijn weer andere zaken. Ja, maar hoeveel geld gaat het dan bij die inburgeringscursus, als ik vragen mag? Nou, dan gaat het voor de vier ROC's samen. Dat totale bedrag dat hebben we berekend, gaat het om 100 miljoen. Ja. Aan de andere kant, ja. bij Zatkien gaat het om ongeveer 24 miljoen euro. Over hoeveel tijd? Nou, dat, dat is eigenlijk een bedrag dat, dat is opgebouwd uh, vanaf 2007, dat die marktwerking ingevoerd is. En die schade loopt nog steeds door. Ja. Dan dan nu. Maar daar kom ik niet op een schade van een verlies van 19 miljoen euro voor één uh, ROC per jaar. Ja, maar wij hebben het nee. uitgerekend met behulp van financiële deskundigen. En uh, dan blijkt dat wel zo te zijn. Ja, dat maar ik bedoel, dan, dan zijn er ook andere lijden. oorzaken waarom bijvoorbeeld het Satki het moeilijk heeft op dit moment. Ja, die, die zullen ongetwijfeld zijn. Maar het schadebedrag van 100 miljoen euro voor die vier uh, ROC samen... Dat hangt echt samen, direct samen met die invoering van de marktwerking. Aan de andere kant, meneer Barkhuizen, die scholen hebben acht, nee, wat zeg ik, negen jaar de tijd gehad, van 1998 tot 2007, om die investeringen af te schrijven, om zich erop voor te bereiden. Dat lijkt me toch een behoorlijke periode. Is die claim wel terecht? Nou, die, die periode van acht, negen jaar om zich voor te bereiden, dat klopt niet. Want de marktwerking werd eigenlijk in de Eerste Kamer aangenomen in december 2006. Ja. En ging meteen in in januari 2007. Nou, dat zijn toch negen jaar, of niet? Nee. Dat is één jaar, 2006, 2007, dat is één jaar, ja. één jaar de tijd. Maar ik snap het, maar ze waren sinds 1998 bezig. Ja, dus zeker. dan zijn de investeringen toch wel afgeschreven. Nou, maar het personeel dat je in dienst hebt tegen bepaalde loonkosten, vaste contracten, de gebouwen die je uitgebreid hebt uh, om die cursussen aan te kunnen bieden. Uh, als dan plotseling december 2006 naar januari 2007 de marktwerking wordt ingevoerd, dan heb je in één klap een hele grote schade. Waar je niet op kunt ingaan. Nee. Waarom zijn het juist deze vier die er zoveel schade van hebben geleden en de rest niet? Um, er zijn ook andere ROC's die, uh, uh, in de landen die uh, enige schade hebben geleden. Um, er was een klein budget beschikbaar voor, uh, voor een kleine schadedekking. Um, maar juist uh, de ROC's in de Randstad boden heel veel inburgeringstrajecten aan, omdat daar juist de meeste inburgeraars wonen. Ja. Um, en dat is ook de reden geweest waarom er met het ministerie een aparte afspraak is gemaakt. Voor een aanvullende schadevergoeding, juist voor dit soort ROC's. En die afspraak komt het ministerie nu niet na. Goed, meneer Barkhuizen, hartelijk dank voor uw toelichting. Advocaat Tom Barkhuizen u, uh, hoorde u namens de vier ROC's die de schadeclaim indienen. Gaan we nog even terug naar Den Haag. Bij het debat gisteren over de regeringsverklaring greep de oppositie haar kans. Verschillende fractievoorzitters gebruikten hun tijd op het spreekgestoelte om te verklaren dat ze weinig vertrouwen hebben in de kabinetsplannen voor de komende jaren. Zoals de heren Wilders, Roemer, buma. Gelukkig is inmiddels het onzalige plan met die inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel. Er is een nieuw gedrocht voor in de plaats gekomen. Daar zitten ze dan. De nieuwe ploeg. De leden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 En wie onbedoeld opviel in het debat was de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Anoushka van Miltenburg. Toen Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, een nieuwe vraag wilde stellen... vond van Miltenburg dat niet goed en toen ontstond er discussie. Voorzitter, ik heb één keer geïnterrompeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, nee, nee, nee mevrouw weer... Thieme. Nee. Voorzitter, nee. voorzitter mevrouw als Thieme? ik gedurende mevrouw... de hele interruptie ja. van de heer Selstam één keer... Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Meneer Samson, de voorzitter, u gaat... over een rondje. Dat is toch niet hetzelfde maar rondje? Maar we proberen hier vannacht niet om drie uur nog te zitten. Volgens mij ging het over de orde, voorzitter. Oh. En ik leg, dit is precies de orde zoals ik die in mijn vergadering graag probeer te hanteren. Ik zou de heer Stop wel de kans willen geven om die vraag te stellen. Daarbij ben ik hem weer vergeten, dus ik ben er wel benieuwd naar. Ja, dat was gemeen. Het debat over de regeringsverklaring gaat vanochtend om 11 uur verder. Premier Mark Rutte beantwoordt dan de vragen van de Tweede Kamer. Politiek redacteur Joost Vullings vermoedt dat Rutte zich daarbij probeert in te houden.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 Maar dat is dan niet zo handig. Dus hij doet er verstandig aan, niet iedereen op de kast te jagen vandaag. Ja, want die steun van de oppositie, met name de Eerste Kamer, voor Rutte is nog niet verzekerd. Sommige partijen kregen in de formatie wel toezeggingen, maar daar hoorden ze nooit meer wat over. Daar was wel begrip voor, maar er moet nu ook wel iets veranderen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 Vooral te vriend houden vandaag. En de SP en de PVV die kan die desnoods nog wel eens een keer een harde schouderduw geven. Goed, u kunt zelf gaan horen of hij die, die schouderduw gaat uitdelen. Premier Rutte, het debat gaat verder om 11 uur te volgen natuurlijk op Radio 1. De aardappelen die kunnen moeilijk van het land. Hoort u zo een zompige reportage vanuit Zeeland. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In Nederland gaat het hartstikke goed, nog zo'n 30 kilometer in totaal. Wel is er net een aanrijding gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knopend Amstel 5 kilometer. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Knopend Amstel zijn twee rijstroken dicht. Er blijven er twee open. In het noorden is de N46 Groningen-Eemshaven uh, na een ernstige aanrijding tussen Zuidwolde en Bedum nog steeds in beide richtingen dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In dat debat in de Tweede Kamer zal ook vast de ingrijpende verandering op de arbeidsmarkt ter sprake komen. Zoals de ingreep in de WW en de versoepeling van het ontslagrecht. En tel daarbij op de miljardenbezuinigingen plus de economische malaise. En dan is de conclusie wel duidelijk, er is stormopkomst voor de werknemers. Ze moeten alle zeilen bijzetten om werk te houden of te vinden. En het toverwoord daarbij is flexibiliteit. Louis Dekker ging naar een uitzendbureau in het centrum van Amsterdam.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 En één generaal. Toen draaide het om twee vrouwen en één generaal. Inmiddels draait het om twee vrouwen en twee generaals. Het schandaal rond David Petraeus, inmiddels voormalig CIA-baas... en oud generaal wordt steeds complexer... nu ook generaal Allen onder de loep ligt. Voor de Amerikaanse late-night-shows van gisteravond... stof genoeg om grappen over te maken. Van Comedy Central's World News Headquarters in New York... This is The Daily Show with John Stewart. She was all like, email, why are you flirting with my man? You better step off, because text, I stole him first. And then the other girl is all, I'm going to call my friend who works at the FBI, because you're scaring the out of me. Well, allegedly, uh, had uh, an affair with his uh, biographer, which means from now on, he'll only be having sex with his autobiographer. <laughs> This Broadwell woman uh, met Petraeus in Afghanistan in 2006, when she was embedded with his unit, and then later... <laughs> My God, this goes all the way to the top. Well, not necessarily the top. To that area between the pelvis and the upper <laughs> We'll be right back. In bed was the unit. John Stewart hoorde u, daarvoor Jay Leno en David Letterman. Volop grappen dus over de Betrayers-affaire... neemt niet weg dat deze zaak Amerika volledig in de greep heeft. Correspondent Wessel de Jong legt uit hoe de Amerikanen tegen de affaire aankijken. Men kijkt er toch wel vol ongeloof naar hoe deze mannen zo onvoorzichtig hebben kunnen zijn. Neem dan bijvoorbeeld Piet Reyes, directeur van de CIA die dacht dat hij met een anoniem, een gmail-account, dat hij dat onopgemerkt kon blijven. Dat is natuurlijk wel, ja, voor een CIA-directeur, wel bijzonder naïef. En ook Petraeus, hij was bijzonder gesteld op die vriendin van die, van die andere generaal. En hij heeft met zijn naam, met zijn reputatie, heeft hij bij een rechtbank in de echtscheidingzaak van de tweelingzus van, van deze dame. Nou, je moet je rekenen, dat is wel een van de machtigste generaals van het land, een van de belangrijkste generaals die zich dan met met een klein echtscheidingszaakje gaat uh, bemoeien. Dus je vraagt je echt af toch wat er in die mannen gevaren is. Dus als ik jou goed beluister, zijn deze mannen definitief afgebrand wesseld? Nee, toch niet. Kijk naar de reactie van Obama. Die was natuurlijk meteen toen de zaak uitkwam... was die vol lof eigenlijk over Petraeus. En ook deze John Allen, die tweede generaal... die in opspraak is gekomen... die dus nu dan de, de baas van de NAVO in Brussel zou moeten worden... Die heeft, Obama heeft hem nog niet laten vallen. Nog niet afgeschreven. Hij moet toch eerst een, een proces krijgen. Ja, mensen vragen zich echt wel af. Toch? Ook ja, in deze cruciale tijd. Grote conflicten in Syrië. In, in Afghanistan moeten we nu zulke getalenteerde mannen verliezen door eigenlijk twee jaloerse vrouwen die, ja, die ruzie met elkaar maken. Dus Amerikanen ze, ze zijn toch in eerste plaats zijn ze natuurlijk geamuseerd... maar kijken je toch ook zeer verward naar deze zaak... wat hier nou toch aan de hand is. En meer over de zaak Petraeus vindt u natuurlijk op onze website nos.nl. En voor de grappen moet u maar even googlen. Of Letterman of Stuart. Aardappelen, eerst. Zou je altijd zien brengen ze eindelijk een fatsoenlijke prijs op, krijgen ze niet van het land. Dat zit eh, boer Jo Kodde uit het Zeeuwse Arne muiden niet mee. Terwijl het in de rest van het land redelijk wier was, heeft het langs de kust de afgelopen zes weken heel veel geregend. Het is daardoor nog niet gelukt de aardappeloogst binnen te halen. Verslaggever Mark Hamer maakte vanochtend vroeg de schade op. Ah, die zie ik ze al, hè? En daar zie je dus wat, uh, wat je van het veld maakt... als je onder deze omstandigheden moet rooien. Het wordt een soort maanlandschap. Het is wel droog deze woensdagochtend. Mooi opkomend zonnetje daar. Jo, kodde. Uh, maar de aardappelen staan nog op het land. Ja, dat is een beetje jammer. Want het is nu, uh, wat hebben we vandaag? 14 november, geloof ik. Normaal gesproken liggen ze zes weken in de schuur. Maar uh, het is bij ons nog niet gelukt. Wat is er aan de hand? Dit najaar hebben we te maken met een... Uh, uh, bijzondere hoeveelheid uh, regen. Nou ja, de hoeveelheid valt nog wel mee, maar het regent bijna iedere dag hier in dit deel van Nederland. En uh, voor dit werk, aardappelsrooi, hebben we toch een, een klein weekje droog weer nodig. Ja, u zegt in dit gedeelte van het land: Mijn gevoel is dat het helemaal niet zoveel geregeld heeft de afgelopen periode. Nee. Maar ja, ik kom dan uit Amsterdam. We staan nu in Arnhemuiden in Zeeland. De laatste jaren hebben wij de indruk dat het steeds erger wordt. Dat in het najaar, als het uh, zeewater nog betrekkelijk warm is... en de wind is uh, west-noordwest... dan vallen de buien die dan ontwikkelen vallen vlak na de kust leeg. En verder op het land in uh, regent het vaak niet meer. Ja. En dat hebben we dit ja, najaar heel sterk mee te maken. En dan krijg je dus di dit effect. Even, uh, we lopen er maar even, even doorheen. Dan uh, krijg je dus... Uh, dat het water niet meer doorzakt, het verdampt ook niet meer in deze tijd van het jaar. En uh, ja, dan hebben wij problemen om met de machines uh, onze uh, pippers uit de grond te krijgen. Ja, hoeveel staat hier nou nog? Er staat hier nog een uh, 7, 7 hectare van de 10. Dus we hebben nog maar, drie kwart, uh, nog maar een kwart eruit. Wat doet de aardappel op dit moment? Ja, dat maakt het een beetje wrang. Vorig jaar was die aardappel, uh, hebben we die aardappel maar een stuiver voor gekregen. Nu doet hij ongeveer een kwartje de kilo. En uh, dan kun je uitrekenen, 7 <laughs> hectare, maar 50 ton, maar een kwartje. Ja, dat zou, uh, dat zou nog wel op een ton uitkomen ongeveer, denk ik. Ja. Ja, dat is iets boven modaal denk ik. Dus er ligt hier nog een tonnetje in het weiland? Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. September had het eigenlijk moeten gebeuren. Het is nu 14 november. Heeft u dit al vaker meegemaakt? Uh, jammer genoeg wel. Ik, heb het, ik ben ondertussen al 40 jaar boer. Ik heb het twee keer eerder meegemaakt, in 1974. Toen hebben we met militaire hulp nog... Uh, met militaire? Op, toen zijn de militairen uh, nog het land ingestuurd om de boeren te helpen. Het was heel goed voor de militairen. Het nette resultaat <laughs> voor ons was niet zo geweldig, maar het was wel uh, goed om het te doen. Ik zei twee keer... En dat was de tweede keer? En de was het? tweede keer was in 98, 1998. En toen stond alles onder water. En toen waren die aardappels ook grotendeels in uh, een paar dagen helemaal rot. En heeft de premier dat... kok heeft, uh, heeft sector laarzen aangegeven? Toen hebben we premier ja, kok zoals ik uh, zover gekregen om het veld in te gaan met mooie laarzen. En die zei ja, dat mogen we de boeren niet aandoen. Dus toen is het grotendeels door de overheid betaald. Maar toen is er wel bij gezegd, dit gaan we dus never nooit meer doen. Jullie gaan maar een verzekering uh, verzinnen. En dat jullie dit risico zelf verzekeren. Ja. Dus nu, nu verwachten we van de overheid helemaal niks. Dus of de verzekering, oh ja, of u moet het gewoon ja, uit de grond halen. Want dat tonnetje, dat wil u er natuurlijk wel uit hebben. Daar gaan we wel moeite voor doen. Ja. Ja. En wanneer gaat u ermee beginnen? Want het ik is droog denk, hè? Ik denk als het zonnetje komt vanmiddag, en daar hebben ze het nu echt over. Dat we het vanmiddag of vanavond weer gaan proberen. En, uh, ja, dan wordt het weer een uh, modderballet, maar we gaan het weer proberen. Ja. Ik zie het zonnetje daar heel mooi opkomen, oranje zonnetje, deze woensdagochtend. Laten we hopen dat het een uh, mooie dag voor u wordt. Daar gaan we vanuit. We blijven optimistisch. Hoop doet leven in Zeeland voor de bijdrage van onze verslaggever Mark Hamer. Mark Robin Visser staat iedere ochtend met zijn laarzen in de drek vanochtend ja. in de bibliotheek van Assen. De... Literaire. Eh, nee, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Hè. Gewoon met de, met de laarzen tussen de boeken, Precies. we maar zeggen. Ik ben op bezoek bij Biblionet, en dat is de organisatie die de bibliotheken in Drenthe bedient. Met boeken dan natuurlijk, hè. vooral mevrouw Van der Werf, directeur van deze club. Vanmiddag vergadert Gedeputeerde Staten onder andere over uw toekomst. Nou, over een bezuiniging uh, ja. die wij proberen zo goed mogelijk op te lossen. Wij snappen dat er bezuinigd moet worden, ja. en we willen graag met de politiek in gesprek daarover. Um, wat wij doen, behalve boeken, is belangrijk. Maar we hebben ook een hele belangrijke rol op ICT-gebied voor de Drentse Bibliotheken. Ja. En we zijn hier aan aanbeland in de. Serverruimte. Ja, we staan in de kelder. Laten we eventjes naar binnen lopen. Dan lopen we eventjes... Uh, hier staat het... Uh, ja, dat is natuurlijk de toekomst, hè? Zeker. Dat is zeker de toekomst, digitaal, voor de bibliotheken. Hier staat Erwin Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij staan hier voor die bekende computerkasten. Wat komt hier allemaal binnen en wat gaat er hier weer uit? Uh, nou, hier verzorgen de hele bibliotheekautomatisering voor, uh, voor de bibliotheken. Ja, Hoeveel dan? transacties regelt u zo? 4,5 miljoen. En onze klanten uh, kunnen hier dus uh, uh, zelf hun boeken reserveren, uh, lenen en allerlei ja. informatie raadplegen via internet. Ja. Maar dan gaat het nog steeds over boeken van papier? Uh, ja, maar ook uh, digitale boeken, e-books. Uh, uh, ja. Ja. Ja. Hartelijk bedankt. Veel succes hou ze in de gaten, ja. die computers. Ja, dus, hè? Want, okay. Je weet het maar nooit. Ja, mevrouw uh, Van der Werf, uh, we hoorden het vanochtend al eerder. De verzorgingshuizen in Drenthe worden niet meer door u bediend. Niet meer vanuit Bibionet. We proberen natuurlijk altijd een alternatief te zoeken, creatieve oplossingen. Ja. En we hebben met de bibliotheken de afspraken dat zij een deel van die collecties overnemen. Ja, maar, maar de, de mensen dus in verzorgingshuizen zijn niet zo goed ter been, dus die kunnen vaak helemaal niet naar de bibliotheek? Nee, dat klopt. En dus dan uh, zijn andere mensen in de omgeving uh, nodig om dat te regelen ja. naar de bibliotheek te gaan. We vinden het wel belangrijk dat die oudere mensen blijven lezen. Net zoals kinderen is een hele belangrijke doelgroep. Ja. Scholen. Maar je merkt hier dus gewoon de gevolgen van bezuinigingen. Er is minder geld. Dat merkt u? Ja, dat klopt. Waar dus... gaat u snijden? Wat kan er hier af? Nou, dat ja, dat internet hebben... lijkt me heel belangrijk daar. Dat hè? internet is cruciaal. Dus daar gaan we nog niet in snijden, uh, hoop ik. U heeft de verzorgingshuizen al... Uh... Weggesneden. Ja, omdat dat het is een gedaan deal. We proberen alternatief voor te zoeken. Maar dat heeft u nog niet. Ja, de bibliotheken vangen het gedeeltelijk op. En waar wij bijvoorbeeld niet op willen besparen is op marketing. We hebben net een grote marketingactie gedaan. De betaalde ja. bibliotheken ook aan mee. Om nieuwe leden. Uh, ja. Er wordt hier nog steeds veel gelezen. Ontzettend veel. In Drenthe is 33% lid van de bibliotheek. Daar werken we heel hard aan. Ja. En we zetten marketingacties in. We hebben net de afgelopen weken weer 500 nieuwe leden binnengehaald. Ja, 500, ja. ja. Nou, dat is mooi. Dan kom je zo op 34%. Ik vind u doorzetten. wel dapper. Ja, dat ben ik ook. Want er hangt u een bezuiniging van een kwart boven het hoofd, hè? Daar hebben we het over. Ja, daar hebben we het over. Maar goed, we zijn een krachtige organisatie, we zijn gewend om met veranderingen om te gaan. Het is heel vervelend, maar we zoeken naar oplossingen. Nog één maatregel die denk ik ook heel pijnlijk is. U heeft alle Duitse en Engelse boeken eruit gemieterd. Ja, daar zijn we ook mee gestopt. Dat en is dat ook is... een forse aderlating. Ja, toch wel, want je ziet de boekhandel steeds meer een commerciële collectie. Ja. Hè? En bibliotheek is belangrijk dat je ook nog die mooie ja. goetheers kunt vinden ja. in de bibliotheek. Ja, dus niet. U gaat vanmiddag naar de Provinciale Staten. Klopt. Met spandoeken. Nee hoor, maar ik ben er wel. <laughs> u gaat het aanhoren en u weet het echt nog niet hè, wat het wordt. Nee, het is spannend wat het wordt. Ja, ja. Maar uh, ik heb wel vertrouwen in de goede oplossing. Ik wens u daar sterkte mee. Dank u wel. Groeten vanuit de Biblionet in Assen. Maar Robert Visser was de hele ochtend in Drenthe. En had het over de bezuiniging. Ja, we hebben het de hele ochtend erover gehad. Uh, over de regeringsverklaring en over alle ophef en onrust die ontstaan is. Misschien wat is gaan liggen, maar nou heeft uh, zijn kokkerman een interessante gast zo dadelijk. Dus misschien begint het wel weer van vooraf aan, of niet? Wat ja, denk jij? Ja, het een leeringsfeestbeest van de Partij van de Arbeid. Henga Hans Spekman, de partijvoorzitter, <coughs> die is de gast. Uh, nou ja, met hem ga ik nu praten over de afgelopen twee weken, maar ook over de commotie die nu weer is ontstaan onder zorgondernemers. Uh -huh. uh, en zo zijn er nog een paar partijen. Uh, verder het aantal frauduleuze autoschades neemt hand over hand toe. Aan uh, één op de tien meldingen zit een luchtje, maar er is ook hoop voor verzekeraars. Nieuwe technieken ontmaskeren. Fraudeurs, daarover. En nog veel meer gaat goedemorgen, Nederland. Zometeen naar het nieuws van half tien. Hier is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen heeft de hartafdeling gesloten. Dat is gebeurd op aandringen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Aanleiding is het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. Vier grote ROC's eisen 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze de miljoenen zijn misgelopen... omdat het kabinet in 2007 besloot... de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. De ROC's verwijten het kabinet inconsequent beleid. Op het congres van de communistische partij in Peking... is president Hu Jintao afgetreden als voorzitter van de partij. Volgens plan wordt hij morgen als partijleider opgevolgd... door vicepresident Xi Jinping. Xi wordt volgend voorjaar ook president van China. En straks om 11 uur debatteert de Tweede Kamer... verder over de regeringsverklaring. Premier Rutte heeft antwoord op de vragen die gisteren zijn gesteld. Gisteren benadrukte VVD-fractievoorzitter Zeilstra... en PvdA-leider Samson dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn... maar dat het niet anders kan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie files nog op de A2... van Utrecht naar Amsterdam. Wij knopen Amstel 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open... En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... bij Beeldhoven, 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. PvdA-voorzitter Hans Peckman reageert op het nieuwe regeerakkoord. In China maakt een generatie leiders plaats voor een nieuwe. Een op de tien autoschade is frauduleus en de ochtendumeur van Koos Postema. Het is twee en een half over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Hoek. Op camping De Braakman. Sinds een paar dagen het meest besproken, om niet te zeggen, het meest omstreden plekje van Zeeland. Volg ons op Twitter. Hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland. Het ja, als de afgelopen dagen flink puzzelen voor de Partij van de Arbeid en de VVD. Het regeerakkoord moest er zelf voor worden opengebroken... omdat de VVD-achterban niet kon leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie. U weet het allemaal, het verkleinen van die inkomensverschillen. Vurige wens van de Partij van de Arbeid gaat wel door. Platgeslagen, weliswaar volgens de VVD, via de belastingen. Hans Pekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op ons feestje. Zul, zullen we één ding afspreken? Uh, dat u niet zegt, uh, we moeten de ander ook wat gunnen uh, en dit is nu eenmaal de consequentie van onderhandelen? Nou, dat weet ik niet. Dat dus hangt van jouw vraag af. <laughs> Oké, okay. goed. Laten we beginnen met de commotie van vandaag. Hebt u de Telegraaf gezien? Grote nee. uh, pagina, grote advertentie van zorgondernemers. Die vrezen voor de kwaliteit van oudere zorg en uh, met mensen met een handicap. Ja, ik heb het niet gezien. Gaat u daar uh, op heronderhandelen, is de vraag. Nee, dat lijkt me niet. Maar ik, kijk, wat ik belangrijk vind in algemene zin... en dat heb ik ook op ons congres uitgesproken... dat juist nu dingen zijn afgesproken op papier... dat je niet stilstaat uh, bij die afspraken... maar wel om je heen blijft kijken... om te kijken wat, wat er nou daadwerkelijk gebeurt... en hoe het zich in de werkelijkheid ontwikkelt. Nou ja, ik kom dus dat met is dit een opgave voor al onze volksvertegenwoordigers... om dat ook te doen. Ja, maar goed, ik kom met dit concrete voorbeeld... omdat dat nu in het nieuws is en omdat ja. veel volgers... Ja, En dat ze blijkbaar de... ook het geld hebben voor een advertentie. Nou ja, ik weet niet wat zo'n advertentie kost... maar hoeveel mensen kun je helpen met, laten we zeggen, 20.000, 30 30.000 euro? Ik heb geen flauw idee. Nee, nou ja, het lijkt me niet in verhouding staan, toch? Of wel? Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk tal van uh, belangenorganisaties die zich druk maken over wat is afgesproken. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Omdat er hele grote veranderingen te wachten staan. Ja. Dus ik snap heel veel onrust. En de opgave is om gewoon nu aan de slag te gaan. En te blijven kijken hoe het zich in de werkelijkheid ontwikkelt. De afspraken op papier maken is één. Uh, maar kijken hoe het in de praktijk uitpakt is toch echt iets anders. Ja. maar goed, uh, De volgers, uh, ook van uw partij, die zeggen de VVD heeft nu de ellende wel gehad uh, met, die, met, met dat nivelleringsprogramma via de zorg. Uh, u staan nog de grootste uitdagingen te Wachten. Denkt u dat ook? Nou ja, dat heb ik constant gezegd. Dus ik heb uh, constant gezegd, ook op ons congres, van uh, uh, dat er heel veel punten in staan die soms botsen met onze ideologie, zoals bijvoorbeeld de verkorting van de WW, die ik echt uh, zwaar op de maag vind liggen. Ik ben blij dat er nu extra geld is. 250 of... miljoen extra. Ja, of punten uh, zijn opgenomen in het regeerakkoord... die weliswaar ook in ons verkiezingsprogramma stonden. Uh, zoals de ingreep in de zorg, overheveling naar de gemeentes toe. Maar die buitengewoon pijnlijk en ingrijpend zijn. En dat realiseer ik me te de degen. Ja. 250 miljoen komt er nu bij. Daardoor kan de duur van de WW, die wordt ingekort, weer wat worden opge Rekt tot uh, uh, anderhalf jaar, hè? Het was nu nee, jaar. Er kan nog meer, hè? want er staat ook in het regeerakkoord... en daar hebben we ook van als partijbestuur gezegd... Uh, daar gaan we ook de fractie en de, en de bewindsploegen aan houden, het kabinet... Uh, is dat die afspraak die in het regeerakkoord wordt gemaakt... dat de uh, sociale partners betrokken worden bij de directe vormgeving... van de WW en het ontslagrecht, ja. dat dat geen wassen neus is. Nee, maar die en staan nu extra al achterkant en dat ze er helemaal niks in zien. Dat kan, en zo gaat het, en dat geeft ook niet. Uh, en ik kan me dat over die WW overigens heel goed voorstellen. Het ontslagrecht, ik ben alvast heel blij dat dit kabinet... Uh, de plannen om de preventieve toets af te schaffen... Uh, zeg maar in de ijskast heeft gezet en gezegd... koenders moet van tafel ja. uh, en het ontslagrecht... en de bescherming tegen de willekeur blijft. Ja, goed. 250 miljoen extra. Um, dat gaat ten koste van de infrastructuur. het Nederland is daar niet blij mee. Het gaat namelijk ten koste van 1700 banen. En in totaal verdwijnen er in deze kabinetsperiode toch al zo'n 3500 banen in de bouw. Zegt u nou, uh, we gaan die WW oprekken. Daardoor gaan uh, 1700 mensen uh, de straat op. Uh, maar we kunnen wel zorgen dat ze iets langer in de WW blijven dan vervolgens. Nou ja, de WW biedt werkzekerheid. En als het alleen afhankelijk moet zijn van de infrastructuurbouw... dan redden we het ook niet met elkaar. Nee, maar Omdat we gaan het kabinet wel zoveel 100 heeft... banen weg. En u gaat toch voor de, voor de werkgelegenheid. Werk, werk, werk was ooit het motto van het eerste vinden, Ja, maar wij vinden, ja, maar wij vinden en vonden... Uh, de WW belangrijk, want juist in een onzekere tijd dat mensen weten dat ze ergens op terug kunnen vallen en niet direct zeg maar, op een niveau van de bijstand terechtkomen, dat is voor mensen heel belangrijk. Maar Daarom vonden wij opgekoord. dit als partijbestuur ook een van de moeilijkste dingen ja. om daarmee akkoord te gaan. De ja. keerzijde is dat als we elkaar als politieke partijen allemaal in gijzering blijven nemen, dat uh, lijkt hartstikke leuk dat iedereen op zijn eigen stokplaatje blijft zitten en dan hoor ik, ik heb er veel. Uh, maar daar schiet Nederland uiteindelijk niks meer op. Dus we hebben gezegd, we moeten allemaal willen bewegen, ja. uh, want de werkelijkheid buiten staat niet stil. Vorig jaar is niemand meer een vaste dienst genomen, maar alleen maar flexibel. Ja. He, dus dan ben je bezig met schijnzekerheid. Maar wat ik wel zie nu, en daar ben ik echt heel blij mee... is dat de vakbond uh, om de tafel gaat zitten met het kabinet, met Lodewijk Ascher, En morgen. dat er nu extra geld is om uh, te zorgen dat die zachte landing daadwerkelijk plaatsvindt. Ja. En uh, misschien niet die korting van nu. Maar goed, uh, dat toch 1700 banen gaan er verloren... door die maatregel om 25, uh, 250 miljoen euro uit dat infrastructuurfonds te halen. Ja, maar meneer Kocken, maar als je... Zoveel bezuinigd. Als dit kabinet doet... en dan ook nog eens de kabinetten hiervoor... dan gaat dat altijd gepaard met verlies van banen. Wat alleen dit kabinet ook moet doen, is om te zorgen dat we weer onszelf klaarstomen als land voor een sterke Nederland voor morgen. En dat doen ze door volop uh, geld uit te geven voor de investering in een duurzame economie. En die ja. omslag moet echt gemaakt worden. Ja. Het tweede is te zorgen dat we weer een maakindustrie krijgen. Dus ook ja. daar wordt veel geld voor uitgetrokken. En ten derde, een soort met een techniekpak... Uh, ook zorgen in een garantiefonds voor kleine ondernemers. Uh, want die kleine ondernemers die schreeuwen uiteindelijk... om uiteindelijk geld om te kunnen investeren, willen ze graag. Maar dat zit vast bij de banken en ook daar doet dit kabinet wat aan. ja. Maar u zegt, ik vind het te verdedigen dat je 1700 mensen op straat zet... om 250 miljoen euro naar het WW-fonds te halen. Kijk, het is buitengewoon pijnlijk voor iedereen die zijn baan verliest. Maar er verliezen op dit moment heel veel mensen hun baan. In de bouw gaan ze bij bosjes. Dus ik ben blij dat er een keuze is gemaakt door dit regeerakkoord... en met dit kabinet om de hypotheekrente aan te pakken. Ja. Er moet doorbraken doorbraak geforceerd worden en dat gaat nooit pijnloos. En dat is hartstikke moeilijk, zeker voor iedereen die het betreft. Dus u offert die 1700 mensen op om andere mensen... Ik offer mensen... helemaal niemand op. Jawel, dat doet u wel door 250 miljoen nee. euro... bij dat infrastructuurfonds weg te halen. Nee, maar het leven is... Kiezen. En ja. ik vind, zeg maar, dus de kiest ww voor een iets duur. langere WW, een half jaartje meer ten koste nou van ja, misschien, werk. Of misschien andere oplossingen, dus Nemers. de sociale partners die gaan aan tafel zitten, uh, en dat vind ik zo belangrijk, omdat uiteindelijk die polder uh, die we hebben, die is mij nog steeds dierbaar, ja. en zeker de positie van de FNV en het CFV vind ik belangrijk, ja. uh, want die zorgen er uiteindelijk voor dat er rust is op, uh, bij de werknemers. Diezelfde en die FNV... moeten iets meer zekerheid voelen, dat snap je toch ook wel, dat je als het boven je hoofd hangt, dat je je baan verliest, dat je dan heel snel op bijstandsniveau komt, daar worden heel veel mensen heel zenuwachtig van, ja, en dat, dat snap dat... ik heel erg goed. Nu komt er waarschijnlijk een half jaar jaatje extra bij tegen 70% van het plaatsverdiende loon. Maar nou, er kunnen ook nog heel veel andere dingen plaatsvinden. Hè? Want als je over de hele vormgeving praat... kan je ook praten over... Uh, bijvoorbeeld de SP had een plan om de WW... om daar ook geld op te bezuinigen... door bijvoorbeeld het uh, maxdagloon uh, iets omlaag te brengen. Ja. Dus er en zijn nog me... heel veel verschillende opties. Ja, goed. Maar het gaat mij niet even om plannen van anderen... maar om plannen van dit kabinet waar u mee voor verantwoordelijk Nee, maar in dit kabinet daar staat uiteindelijk de passage in... dat over de directe vormgeving van de WW en het ontslagrecht... Ja. Uh, zeg maar de, het kabinet om de tafel gaat met sociale partners. Ja. En dat betekent dus over de vormgeving... Binnen de financiële kaders, dat wel. Die het... financiële kaders zijn nu opgerekt, maar ook binnen de financiële kaders... is nog heel veel mogelijk. Er zijn echt heel veel manieren om daar nog uh, aan mee te bewegen. Dezelfde vrienden van de FNV, aan wie u net refereert, die hebben gezegd... wij willen helemaal niet meer meepraten in CAO'en en in pensioendirecties. Uh, uh, uh, want die hele pensioenplannen van dit kabinet zijn funest. Mensen gaan er duizenden euro's om achteruit. Nou ja, je ziet dat vooral het aftoppen van de pensioenen op een... Ton, als ik het goed heb. Uh, dat betekent voor de hoogste inkomens inderdaad een forse inkomensachteruitgang. En dat vind ik overigens uh, te bilke. Als het gaat om kiezen, dan kunnen sommige mensen net iets wat meer voor een kiezen nemen dan andere mensen. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zeggen, zegt de FNV, wij gaan niet meepraten. Wij doen niet meer mee met de besturen van die pensioenfonds, als dit zo doorgaat. En we gaan ook niet meer meedoen aan cao overleg nou ja, dat zullen we zien hoe dat daadwerkelijk gaat. Eerst nu maar het overleg. Ik ben als partijvoorzitter uh, verantwoordelijk over of de partij uh, zeg maar instemming heeft gegeven aan het regeerakkoord. Mijn partij heeft dat gedaan op het congres. Ja. We realiseerden ons ontzettend goed dat er heel veel moeilijke punten bij zitten. En nu ja. moet het kabinet aan de slag om te zorgen dat het goed gaat. Ja, fijn dat dat zo snel kon, hè, dat congres, uh, voordat de ellende definitief doorbrak. Nou ja, wij hebben natuurlijk toen de allende er al was, want die was er volgens mij van meet te aan. hebben wij overal uh, in het land bijeenkomsten georganiseerd. Eigenlijk direct. En dat had ik al helemaal klaarstaan... op het moment dat het regeerakkoord uh, klaar was. Ja. Ja, dus de, de, ik ben de hele week samen met Diederik het land doorgetrokken. Ja. bijeenkomst na bijeenkomst met partijgenoten om hierover te praten. Ja. Goed, de VVD heeft zijn portie nu gehad. Uh, maar als je nou kijkt naar de protesten in de zorg, in de pensioenen. Uh, de, de kritiek vanuit de vakbeweging op de WW. Uh, er komt ook uit het onderwijsveld hier en daar uh, kritiek. Dan kun je toch niet anders dan constateren dat u de rekening ook nog krijgt? Ja, maar dat heb ik toch ook gezegd. Die verwacht uh, u ook? Omdat ik... Nou ja, ik realiseer me dat er gewoon echt hele moeilijke, zware besluiten genomen worden... die nu op papier staan waar niet iedereen zich van realiseert wat het direct voor hem of haar betekent. Ja. Uh, maar die heel moeilijk zijn. En nou heeft Diederik Samsom, uw politiek leider, heeft Mark Rutte de helpende hand toegestoken. Dat heeft hij ook met zoveel woorden gezegd, toen de VVD in de problemen verkeerde. Verwacht u dat als uw partij in de problemen komt, verwacht u dan uh, andersom ook dat de VVD de helpende hand toesteekt... en dus ook dingen gaat herbezien? Ja, het gaat in eerste instantie niet of een partij in de problemen komt. Ik hoop dat zeg maar, de politieke partijen allemaal... vooral kijken hoe maatregelen zich in de praktijk uitpakken. Maar en de... zich niet laten verblinden door het feit dat er afspraken is gemaakt. Tweede is... Maar de werkelijkheid, respect u... man, was dat de VVD in de problemen zat. Twintig zetels in de verliezende ja. peilingen, enorme kritiek... en die partij zat in de problemen. Diederik ja, Samsom dus... heeft toen gebeld, hou je dit nog vol... en heeft toen de helpende hand toegestoken. Mijn vraag ja, is, dat's... verwacht u dat van de VVD andersom... ook als uw partij in de problemen komt? Ik denk dat de sfeer onderling zo is... Uh, en ik vond het ook heel goed uh, hoe Diederik daar heeft geopereerd. Dus, dus je u verwacht van, van Rutte en de Zijnen hetzelfde als uw partij in de problemen komt? Ja, maar dat wil niet zeggen uh, dat je er nu al van uitgaat dat je zo zwaar in het probleem komt. als wat de VVD een probleem is. Er zijn toch gewoon hele moeilijke besluiten. Zelfs al in ons eigen verkiezingsprogramma. Mag ik een voorbeeld noemen? Nou, kort. Uh, bijvoorbeeld over het sociaal leenstelsel. Ja. komen best wel veel reacties uh, van ons binnen, zelfs van leden. Maar dat sociaal leenstelsel, dat heeft al drie keer in ons verkiezingsprogramma gestaan. dat we daarvoor zijn. Ja. Alleen nu wordt het misschien ingevoerd en maken mensen zich toch zenuwachtig. Dat wil niet zeggen dat een partij daar gelijk in het probleem is, maar wel uh, over dat je nog een keer de boer op moet, omdat het gewoon op een eerlijke Manier, een heldere manier te vertellen. Twee het kort... is in de lengte of de breedte, er moet uiteindelijk wel zeg maar, bezuinigd worden om het uiteindelijk weer ons land klaar te stomen voor morgen. Twee korte slotvragen: nog kort antwoord, alsjeblieft. Is de platgeslagen nivellering van Halbe Zelda, zoals hij hem omschrijft, is de voldoende nivellering voor u om het feestje voor te zetten? Ik heb samen met uh, Diederik een brief naar de leden gestuurd... dat ik hier heel tevreden mee ben. Uh, ik vond het belangrijk dat er een herverdeling was... van de allerrijkste inkomens ja. naar de uh, mensen die met normaal salaris werken. Dat vond ik zo belangrijk. Omdat als je het kabinetsbeleid van het vorige kabinet had doorgezet... dan zouden die inkomensverschillen alleen maar groter worden. Dus hier, ook hier bent u blij mee. Dit heeft ook uw steun. Ja, en zeker ik. omdat er ook en... dus die 250 miljoen voor die WW uh, bij zit. Want dat lag het bestuur en ook mij persoonlijk het meest zwaar op de maag. En ik constateer ook dat u net hebt gezegd dat als uw partij... Mocht die in de problemen komen vanwege uh, de onderdelen van het regeerakkoord... die voor uw partij heel gevoelig liggen... dat u dan ook de helpende hand van de VVD verwacht? Nee, niet verwacht. Ik denk het. Omdat ik zie dat er een collegiale samenwerking is tussen die twee partijen. Maar denken en verwachten is toch ongeveer hetzelfde? Dat kan zijn, maar verwachten klinkt zo claimerig en die claimen helemaal niks. Want ik vind uh, zeg maar, dat we met elkaar voor een hele grote opgave staan. Ja. En dat we ons niet moeten laten verblinden door de afspraken die papier zijn gemaakt. We moeten blijven kijken naar de werkelijkheid. Dat is wat ik echt Maar u gaat er wel vanuit van dat die helpende de hand dan komt? Er is een collegiale samenwerking. Dus daar gaat u ervan uh, uit. Dus ja, nou ja, dat vind ik normaal als je samenwerkt. Maar ik denk ook dat de opgave is voor het kabinet en voor de fracties... om te zorgen dat geen van de partijen zo in de problemen komt. Uh, maar dat we het moeilijke, maar ook wel eerlijke verhaal durven te vertellen. Hans Spekman, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Australië liep gisteravond uit voor een totale zonsverduistering. Wanneer is eigenlijk in Nederland een absolute zonsverduistering? Dat is de vraag aan sterrenkundige Frans Nick. De volgende totale zonsverduistering die vanuit Nederland te zien is, is op 7 oktober 2135. Dus dat is nog een behoorlijk eindje weg, dus ik vrees dat, dat wij die niet mee gaan maken. En, en in Nederland zijn zonsverduisteringen best wel zeldzaam, want de laatste was in 1715. Maar uh, voor mensen die een beetje reislustig zijn, uh, is, is er elk jaar wel ergens een zonsverduistering te zien. Dus nu was er eentje in, uh, in Australië. Volgend jaar is er eentje te zien uh, in Afrika. En in 2015 komt er eentje behoorlijk in de buurt. Dan is de totale zonsverduistering te zien uh, tussen IJsland en Groot-Brittannië in. Dus vanuit een boot moet die, uh, moet die absoluut ook te zien zijn. Anders het antwoord van de sterrenkundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland@karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hoek. Een zompige camping met Marcel Dekker. Ja, verslaggever heeft, heeft half november op een zompige camping in Zeeuws-Vlaanderen... meestal niet zoveel te zoeken, Sven. Tenzij natuurlijk zo'n camping plotsklaps over de kop gaat... en iedereen die er nog is te horen krijgt dat het gas, water en licht wordt afgesloten... en dat men ook nog eens een keer dient te vertrekken. Gebeurde allemaal afgelopen dagen op deze camping, Camping De Braakman. Luc Luiten. goedemorgen. Goedemorgen. Het is een begrip, hè, Camping De Braakman, om daar maar eens mee te beginnen... Uiteraard, uh, ik kom hier ongeveer vanaf mijn 10 jaar. Het dus is al meer dan 45 jaar dat ik hier op uh, de camping kom. Als kind ben ik, uh, heb ik ook hier lopen spelen. En, uh, uh, vanaf 1993 hebben wij hier een jaar blijf, Dus een stakere van uh, plaats gehuurd. Als uh, kind is er ook opgegroeid. Ja, het, is, het is wel een dorp in een dorp. Is, is, in het seizoen staan hier duizenden mensen... En ja, hier is veel, veel plezier in Bertier. Uh... Ja, een idylle, kan je eigenlijk wel zeggen. Ja. Um, Rita Burn, uh, aan die rust kwam dus de afgelopen dagen uh, een, een abrupt einde eigenlijk. Hè? Wat, wat gebeurde er? Uh, drie weken geleden kregen we een e-mail van, uh, van de braakmanier van de receptie... dat we geen gasten meer hadden. Kregen omdat de tanks de citernes leeg waren. Dus we hebben zelf een aansluiting moeten zetten. Hier in de straat praktisch iedereen... Uh, om toch gas te hebben, verwarming en warm water. Ja. En het gas en het water zou ook worden afgesloten, uh, Luc luidt Dat het had te maken met een faillissement. Ja, een faillissement, uh, een faillissement weten we niet of dat er is. Want die structuur. Dat wordt wel beweerd, hè? Ja, dat wordt beweerd, maar officieel weten we dat niet. Dat is echt een kerstboomstructuur. Uh, wie of wat, dat zit zo gecompliceerd in elkaar. Uh, het feit is, ja, we hebben vanaf gistermiddag. Uh, ook een brief gekregen, waarin nadien stond dat alles uh, zou worden afgesloten en dat er werd aangeraden om onze chalet uh, of uh, caravan uh, te leeg te maken en, ja, en, en weg te wezen in feite. Ja. Rita, dan denk ik direct aan een faillissement. Kom op. Nee, ik denk het niet direct. Uh, er is altijd maar sprake van een nieuwe overnemer. Uh, horen zeggen dat hij per 1 januari of in de maand januari uh, hier zou beheren, maar ik snap nu waarom wij dan deze dingen krijgen. Geen gas, de mensen van de camping, van de, van de caravans die een camping alles moeten verlaten. Dus ik Want dat levert voor u al problemen op, dat u geen gas meer krijgt. Ja, dat levert natuurlijk problemen. Wat voor problemen? We staan nu voor uw huisje. Uh, is het al koud binnen? <laughs> nee, het is niet koud. Hè. We hebben dus die gasflessen... Laten aansluiten, dus op dat punt zijn we... Ja, het water nu nog, dat is ook nog een punt. We nemen dat ook af van de Braakman. En, en wat gebeurt er daarmee? Ja. Elektro is op de naam van, uh, van onze, omdat het via elektro uh, delta gaat. Maar water, dat is nog een punt. Ja. Jullie zijn allebei bewoners van wat je eigenlijk best wel een dorp zou kunnen noemen. Hè? De Braakman, er staat ook een heel mooi bord bij de ingang. Wat doet dit soort nieuws en al die verwarring eigenlijk met de inwoners van dat dorp, De Braakman? Ja, dat is compleet op zelden gezet. Hè? Dat kunt u wel begrijpen uiteraard. Dus iedereen... <coughs> ja, we beginnen elkaar zo'n beetje te bundelen om toch een tegenactie te, te voeren. De afgelopen dagen is dat hier... Ja, van s morgens tot s'avonds de pers over de vloer geweest. TV, niet alleen van Nederland, maar ook uit, uit, uit België. Uh, gemeentebestuur... Maar ja, er is een, af, een afgevouder onder persoonlijke naam, onder persoonlijke titel... van het gemeentebestuur is ook langs geweest. Dus die hebben dat ook uh, wakker gekregen. Want ik, ik denk dat, dat dit niet alleen voor ons is... maar toch voor heel de regio hier uh, een enorme toeristische attractie is. En waar dat toch ja, uh, heel veel mee gemoeid is... Het is nogal een gedoe hè, met faillissementen. Faillissement van terfels, faillissement van het tropisch zwemparadijs... van dezelfde investeringsmaatschappij als deze camping. Faillissement misschien van deze camping. Er is altijd wat te doen hè, in Zeeland. Ja, blijkbaar wel. Maar ja, ik heb het toch liever op een andere manier. Een manier die hebben we enkele maanden geleden nog hadden. Niet op deze manier. Ik wens jullie veel succes de komende dagen. Dankjewel. je Dank je wel. Zijn Marcel Dekker vanuit zijn geliefde Zeeland. Straks in China maakt een hele generatie leiders plaats voor een nieuwe... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2005. Een klein onschuldig musje heeft vanmiddag een enorme ravage veroorzaakt in Leeuwarden. In de hal waar al wekenlang hard wordt gewerkt om miljoenen dominostenen klaar te zetten voor de recordpoging van vrijdag was grote paniek. En dat was natuurlijk niet de bedoeling... en dus werd het beestje deze dag in 2005 doodgeschoten. Kees Moelijker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... zag wel wat in die dode mus en voegde hem toe aan zijn collectie. De voorbereidingen werden getroffen voor Domino D-Day... waarbij uh, ja, een paar miljoen uh, of een paar miljard domino-stenen rechtop werden gezet, die dan op één moment allemaal om moeten vallen. Uh, en dat is een avondvullend televisieprogramma. Het spektakel is vrijdagavond live te zien. Nederlanders vinden mussen leuk en lief. Ja. Uh, dan uh, gaat Nederland in de gordijnen. Het ging zelfs zo ver dat uh, de schutter die was ingehuurd uh, met de dood bedreigd is. Ja. Er reste maar één oplossing, het beestje moest worden neergeschoten. Op het moment dat er een rat uh, was afgeschoten had er geen aandacht gekraaid. En omdat het een mus was, uh, kennelijk mensen erg leuk vinden, lief, lief vinden, uh, uh, ja, ontstaat er ophef. Wij dachten, ja, dit is zo'n ontzettend beroemde mus, dat is misschien wel de beroemdste mus ter wereld. Uh, dat ik toen geprobeerd heb om die hier in het museum in Rotterdam, in het natuurhistorisch museum, te krijgen. Nou, dat was niet zo makkelijk, want uh, ja, wie gaat er in Nederland over een dode mus die ophef veroorzaakt? En dat, nou, dat bleek een, uh, het, uh, een speciale afdeling van het uh, ministerie van Justitie te zijn, het functionele pakket, gespecialiseerd in uh, fraudezaken en terrorisme. En daar moest ik mij melden bij de officier van justitie met een, uh, met een officieel verzoekschrift om deze huismus uh, veilig te stellen voor uh, het Nederlandse natuurhistorisch erfgoed. Ik ben naar Friesland gereden en uh, de mus in ontvangst genomen van degene die hem uh, ooit in beslag had genomen. Ja, ik dacht dat dat zal ergens in een zwaar bewaakte ministeriële vriezer zijn. Maar het was gewoon bij de, uh, de beambte thuis uh, in zijn uh, tafelmodel koelkast in, een, uh, in het vriesvakje bij de kippenvleugels En nog een restje macaroni. We hebben hem natuurlijk opgezet. We hebben ook nog onderzocht. Uh, we wisten natuurlijk de doodsoorzaak wel. Maar we kijken natuurlijk altijd bij het prepareren nog even verder dan uh, het uiterlijk. Dus we hebben nog kunnen vaststellen dat hij een lege maag had. Wat voor een mus heel uitzonderlijk is. Dus waarschijnlijk had dit musje, wat een uh, jong vrouwtje bleek te zijn, uh, honger. En was daarom. Die, uh, die hal binnen gelopen, op zoek naar broodkruimels. Er reste maar één oplossing, het beestje moest worden neergeschoten. Het spektakel is vrijdagavond vanaf vijf voor half acht live te zien op SBS6. Kees moeilijker over de Domino Mus, die werd doodgeschoten deze dag in 2005. Het is 7 voor 10 uur, luistert naar de KRO op Radio 1. De Chinese Communistische Partij, dames en heren, krijgt een nieuwe top. De hele generatie leiders maakt plaats voor een nieuwe... en een groot deel van het comité van het politbureau -polit wordt vervangen. China-kenner Henk Schulte, Noordhold, goedemorgen. Goedemorgen. Raakt dit alleen de Communistische Partij... of heeft dit ook gevolgen voor het hele landsbestuur? Uh, nee, dat gaat om de top van China. Het gaat om het permanente comité van het politbureau... Dat zijn zeven man. Uh, morgen weten we de definitieve samenstelling daarvan. Juist. En dan is toch uh, de vraag, met name vanuit het Westen... gaat er dan ook echt een nieuwe wind waaien in dat land... of blijft alles communistisch, met het schrijven van zelfkritiek... bij wijze van spreken, uh, bij het oude? Nou, kijk, communistisch is het maar in bepaalde en beperkte mate nog. Het is eigenlijk een eenpartijstaat die ook een heel sterk kapitalistisch beleid voert. Maar aan die eenpartijstaat zullen ze blijven vasthouden. Want de nieuwe ploeg zal, zullen allemaal mannen zijn in de zestig mid-zestig, en die ook nog eens aangewezen zijn door zogenaamde partijouderen, mannen van in de tachtig of in de negentig zelfs. Dus ik niet dat we daar heel veel vernieuwing, zeker op politiek gebied, van kunnen verwachten. Juist. Met andere woorden, het is een nieuwe generatie leiders, maar wel met oude ideeën. Met oude ideeën, ja. En ook de conservatieve fractie, want u moet zich voorstellen... er zijn geen verkiezingen, ook niet binnen de partij. Het is het resultaat van een intense koehandel. En de mannen die waarschijnlijk naar voren worden geschoven... zijn toch van de meer conservatieve snit gesneden binnen de partij. Maar goed, tegelijkertijd worden de Chinezen steeds welvarender. Uh, dat is een enorme wereldmacht geworden. En uh, er is ook een hele generatie jonge Chinezen... die steeds vaker en meer toegang krijgt tot internet. In hoeverre krijgt die nieuwe leiding daarmee te maken? Nou, die heeft wel dadelijk mee te maken. Die probeert het internet in een voordeel uh, toe te passen. Een standpunt uh, naar voren te brengen via dat medium. Maar natuurlijk, dat ze zijn uh, van dat is de steeds rare uh, contradictie binnen die samenleving. Dat je een hele moderne, opkomende nieuwe generatie hebt die op internet zit, die in Amerika studeert, die een snelle autoreis... En die ook wel denkt aan politieke hervormingen. Maar um, kijk, die, die mensen aan de macht die willen die politieke macht niet opgeven, want die partij bestaat al bijna 90 jaar, daar zijn ze mee vergroeid. En er zijn hele grote economische belangen hebben ze binnen al die staatsbedrijven, die nog steeds de Chinese economie domineren. Ja, dus... met, met andere woorden, uh, nieuwe mannen met oude ideeën die wel voor hele grote nieuwe uitdagingen staan. Ja, en als ze daartoe in staat zijn, dat zal een hele grote uitdaging voor ze worden en een heel belangrijk voor de rest van de wereld. Wat staat er op het spel? Well, ja, van, kijk, China is nu de tweede economie ter wereld. En uh, landen als Nederland en Europa en Amerika zijn grote handelspartners en investeringspartners. Dus als, als het daar niet goed gaat, als het daar onrustig wordt, dan is dat natuurlijk ook voor de westerse economie en bedrijfsleven niet goed. Juist, ja, met andere woorden, dat kan ook grote gevolgen hebben voor ons. En, en laten we zeggen voor de Amerikaanse economie. En die van uh, India en Brazilië, de opkomende economieën. Als in China dat hele proces niet lekker verloopt, zegt u met ja, zoveel woorden. anderzijds, kijk, China's integratie in de wereldeconomie, dat kan niemand tegenhouden. Nee. En dat zullen ze ook niet willen. Dus dat is onomkeerbaar. Ja. Maar je kunt wel uiteindelijk wat schubbelingen ver, verwachten in de, in de weg naar modernisering. Goed, Henk Schulte-Noordholt, China-kenner. Hartelijk dank. Morgen weten we het. 1 op de 10 autoschades is frauduleus. Moet ik zeggen. Hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar het Nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO, VSV... Ja, komt dat toch nog de beslissing op de paal? Heerenveen, RKC... Oh, mooie goals, hè? Bexwolle, NAC... Oh. En dan probeert hij het met links van afstand, en dan heeft hij pech. Ajax, VVV... Wabel legt de bal klaar voor Erik en die schiet hem erin! En om pak voor 9, Groningen AZ. Ja, ja, hij zit er weer in. En NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op Office 365.nl.